Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Jamie Vaas heeft aangifte gedaan tegen Little Kleine. Vanavond deed ze haar verhaal in de talkshow Khalid en Sophie. Tijdens het interview blikte de ex van Little Kleine terug op de beelden van de mishandeling. Ja, de avond, dat was een uh, avond als zoveel. Hè? Avondje uit, uh, onderweg of denk op de plek van, uh, van het uitgaan op de locatie. Ontstaat er, uh, ontstaat er frictie en woordenwisseling. En dan uh, escaleert dat op uh, nou, wat, is, wat het beeld te zien is. Op de video die een paar maanden geleden uitlekte, is te zien hoe Little Kleine Jamie aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. Jamie heeft dus aangifte gedaan. Little Kleine mag de zaak in vrijheid afwachten. In Amsterdam heeft de politie een in een auto explosieven gevonden. Het voertuig stond op een terrein van de politie waar meerdere in beslag genomen auto's staan. De explosieven zijn verwijderd en worden onderzocht. De inwoners van Shanghai zitten nog steeds in lockdown. Dinsdag ging de Chinese stad voor onbepaalde tijd op slot vanwege de snelle verspreiding van corona. Veel inwoners zijn boos omdat ze niet weten wanneer ze weer naar buiten mogen. Veel mensen hebben niet genoeg eten in huis. En een domper voor Feyenoord vanavond. De club speelde gelijk in de eerste kwartfinale tegen Slavia Praag. Feyenoord dacht dat ze binnen waren met 3-2 tegen het einde van de wedstrijd. Maar toen kwam deze corner. laatste moment dat Feyenoord moet overleven om met een 3-2 voorsprong in deze kwartfinale naar Praag te gaan. Daar komt die hoekschop, die is hoog. Die valt bij de tweede paal nog uit de doel weghaald. Het wordt er gevaarlijk en hij gaat erin. Hij gaat er nog in. Hoe is dit toch mogelijk? Trouwree met een hakbal. ...die dan via, via, via in het doel ploft. Het werd dus 3-3. Volgende week in Praag valt de beslissing. En rond deze tijd trapt er een tweede Nederlandse club af in de Conference League. PSV neemt het op tegen Leicester City. Het weer nog. Ook vanavond buien en wind. Vannacht iets rustiger en 4 graden. Morgen af en toe regen. Het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files zijn aan het oplossen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is nog wat vertraging... tussen Abkoude en Breukelen, 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar schaarde een auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofaar Langzaam rijden over 10 kilometer met daar een kwartier vertraging. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen over Amstel en Knaupen de Nieuwe Meer... 5 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd.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 Uh, frontman uh, Christian toch met zijn stem met James Hetfield van Metallica. Zeker als ik uh, dit uh, nummer hoor. Hate Speech, uh, het is een uh, single van de laatste EP die ze hebben uitgebracht. Eigenlijk uh, de debuut EP Ripples. Welkom bij dit uh, derde uur. Uh, het is uh, trouwens van Kajter Kane, uh, maar dit terzijde. Ik uh, bedoel uh, daarmee te zeggen dat ik een landsbreek voor deze band. Want uh, de jongens die verdienen het. Uh, ...zijn uh, hard uh, bezig om uh, wat vaste grond onder de voeten te krijgen. En daar uh, willen we ze dan wel graag een handje bij helpen. Uh, uh, uh, er is trouwens nog iets wat ik al weken geleden uh, wel eens gedraaid heb... ...en daarna nooit meer, maar dat uh, ga ik vandaag een beetje herstellen. Daar kom ik zo op, maar uh, sowieso uh, heb ik uh, iets uh, overgeslagen. Tenminste... Uh, dat is uh, mij ter oren gekomen uh, dankzij uh, de jongens van Indie XL. Want uh, die, uh, die kwamen er op een gegeven moment mee. Ik denk, vrek, heeft uh, Johanna Jorgo dan toch nog een opvolger van haar eerste single uh, uitgebracht? Jazeker. Uh, tenminste, de single uh, die ik uh, dan uh, aangereikt uh, had gekregen van haarzelf. Uh, maar inmiddels heeft ze ook al een, een tweede uh, uitgebracht. Anxiety, daar ging het om. Want dat uh, was een uh, single die ze na lange tijd uh, hier heeft uitgebracht. Painkillers, uh, die uh, doet het al heel erg goed bij uh, onze vrienden van Indioxel. Ja, dan kan ik heel uh, echt uh, achterblijven. Hier is die. Painkillers. Twee minuten lang op en top. Lekker beuken, rachen en uh, noem maar op. Als je hem uh, aangeraakt uh, krijgt een aantal weken geleden... dan moet je er ook iets mee doen. Uh, dus uh, een aantal weken geleden kreeg ik deze... gewoon in hoogste eigen persoon van Paul Glandorf aangeraakt. Uh, de single van Sammy Stereo. Want die is al uh, een week of uh, drie, vier geleden. Maar uh, het werd weer eens hoog tijd dat ik hem weer eens eventjes uh, erop uh, zette. De laatste single heette uh, Fireflies. Daarvoor hoorde je ook een uh, echte uh, lekkere... grove en ook een beetje alternative rock... Van de bovenste blank van Joanna Jorgoe. Uh, ze komt oorspronkelijk uit Roemenië. Maar ze woont alweer een tijdje in Groningen. Want uh, daar uh, studeert ze ook een beetje aan uh, de universiteit al. Daar. En ze maakt ook uh, nog steeds muziek. Painkillers is uh, de laatste single die ze afgelopen maand heeft uitgebracht. Over uh, recent materiaal gesproken. Want uh, Francis Alban Blake is niet het enige. Het verhaal uit Volendam. Nee, we vorige week hadden we bijna de complete band. Uh, Lorem Ipsum in uh, de telefonische uitzending. En ja, die EP die komt eraan. Uh, vorige week hadden we Oat to the North. En uh, de single 22. Maar nu pak ik ook even een andere van, uh, van die EP. Uh, en dat is Ordinary van Lorem Ipsum. If you want to let me, let me know And it's something beautiful And it says a hole inside Sinds de week is er ook uh, nieuw materiaal van Darker verschenen. Ze komen uit Tilburg. En uh, de, dat, uh, de EP heet Wild Rose. En een van de nummers uh, die erop staat is Easy Does It. Uh, daarvoor hoorde je een andere uh, nummer van een EP. Van Lorem Ipsum. Een indie band uit Volendam. En het leuke was, afgelopen vrijdag was ik dus bij die show van uh, Francis Alban Blake. Uitvoering was min of meer door de band Alaska. Maar uh, daar sprak ik ook uh, even met Michelle Tuip, de frontvrouw van Lorem Ipsum. En ik kreeg er toch nog zwaar een gesigneerde EP mee. En het belletje van Francis Alban Bleek heb ik ook nog bij me, maar dat ligt thuis. En wellicht uh, dat we die nog uh, in de toekomst uh, nog uh, hier kunnen gebruiken. Is het niet hier in dit uh, programma... dan kunnen we hem nog wel in de kant nog wel show gebruiken. Want daar uh, zitten ze dus ook nog wel eens door elkaar heen te praten. Maar goed, uh, we gaan straks uh, proberen de uh, uh, contacten te zoeken... met uh, Jesper Huisman, beter bekend als Jiffy. Hij uh, speelt in de polyframes, maar uh, Jiffy uh, daaronder heeft hij een EP uitgebracht. Deze week uh, is dat uh, uitge uh, uitgebracht. Maar we gaan eerst uh, naar uh, Flora Sophie. Uh, en achter Flora Sophie schuilt uh, Flora Dekkers. Uh, zij studeert aan het uh, conservatorium in Amsterdam... en uh, is nu bezig uh, met een uh, album If When op te nemen... En dat titelnummer, dat hoor je nu. En volgende week, als alles goed gaat, dan uh, kan de nieuwe single uh, gehoord uh, worden. En dat uh, nummer, dat heet Skin Shout. Maar zover is het nog niet. Eerst die eerste single die ook dus de titel vormt van een album wat nog gaat verschijnen in juni. Flora-Sophie. Dat was een Jiffy, met uh, chemicals. Uh, maar voordat ik uh, dat even doe met, uh, en uh, dat ik hem erbij haal... want ik zit op een gegeven moment uh, al in te praten over, uh, over wat we gaan doen. Even buiten de uitzending om. En ineens floept daar in iets van uh, mijn, uh, mijn collega Frank Parekoper ineens. Uh, dan zit hij bij Radio 10 en dan is het de dag van de Duitse taal met Fritz Stouw. Nou, dat klinkt dan ongeveer... Dan moet ik me wel even aanzetten, want dat, uh, dat, dat heb ik dan weer niet. Uh, ik heb net al uh, zijn andere vriend uh, bij ons in de uitzending, maar ongeveer zo. Nou, en dan uh, hoor ik nog niks. Dus het is, uh, het is echt uh, diep triest. Moet ik dan? Nou ja, goed. Ik weet, ik weet niet wat er aan mankeert... maar uh, laat uh, Frits uh, Stouw maar uh, lekker even zitten. Want uh, dat, dat, dat heb ik inmiddels wel gedeeld op uh, mijn eigen uh, Facebook. Ik denk, nou is een leuke bekomstigheid. Maar goed, uh, laten we het dan maar over serieuze dingen hebben. Want we hadden het over Jiffy met uh, uh, Chemicals en zijn EP New. Uh, we hebben hem ook aan de telefoon. En dat is de derde J van vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja de derde J. Ik ja, het. al voor je ja, ja, Want Kijk, uh, ik, lieg, ik lieg er dus niks aan. Hè? De drie J's. Ik heb ze alle drie uh, nee, gehad. is nee. dus ik heb ze alle drie gehad. Uh, ja, van van, van we Gavier, uh, Den Leo, van uh, Mede-Roos tot uh, Jasper Schalks. En uh, jij bent de laatste met een J. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik lieg er niks aan. Dus, uh, ja, precies. Precies. Um, ja, even voordat we over, over, over jou gaan hebben, want uh, je bent ja. uh, volgens mij wel erg druk bezig, want de Polyframes die <laughs> hebben ook al een nieuwe single uitgebracht, uh, uh, nu we je toch Absoluut. aan de telefoon hebben. Dus, ja, ja. ja um. klopt. Nou, de laatste weken sowieso uh, veel dingen waar ik aan uh, meewerk en, uh, en waar ik... Uh, deel van Ben ja. uh, die die inderdaad singles uitbrengen en die uh, nou, ja, toch aan de weg aan het timmeren zijn. Ja, want de Polyframes uh, ook, hè? Die, die doen dat ja, ook. Ja, de Polyframes. Ja, ja Comeback Tomorrow die uh, hebben we, uh, die hebben we uitgebracht uh, twee weken geleden. Ja. En uh, ja, dat is dat is een onderdeel eigenlijk van een van een plaat die we een uh, de, eigenlijk de tweede plaat die we in de coronaperiode ah. hebben opgenomen als de Polyframes. Ja. En uh, wij zijn daar uh, de eerste plaat hebben we Officieel nooit een release party van kunnen hebben. Dus We All Differ, toch? Dat is, uh, dat dat is die is we eerste. We all differ? Ja. Ja. ja, klopt. En um, de tweede plaat die gaat heten More is More. Aha. En uh, we, we, zijn, uh, we zijn momenteel zijn we plannen aan het maken om, uh, om daar juist wel weer lekker een release party bij te doen. Lijkt en, mij een goed plan. Daar... Ja, toch? Om ja, lijkt mij een heel goed plan. Ja. Ja. En dan ja. weet ik al meteen wie ze in het voorprogramma kunnen zetten. Ja, wie zou dat in de volgorde kunnen doen? En hey, jij? <laughs> denk, ja, precies. Ja, precies. Heb je twee vliegen in één klap? Ik bedoel, dan hebben is dus de avond gevuld. Ja, toch? Ja, precies. Ja, klaar, <laughs> ja, dat is van alle markten. Ja, ja. Um, maar dat is niet het enige, want uh, ik uh, ben, uh, ja, het is altijd wel leuk. Steven Engel, die, uh, die vloog het aan. Uh, die, die, die direct uh, na het telefoongesprek wat ik een paar weken geleden met hem had. Weet je wat, ik ga, ik ga die Jaap Koper uh, even een handje helpen. Uh, er is er nog eentje die. En toen kwam hij met jou op te proppen. Ja, dat is, ja wat, een, uh, wat een ontzettend... Nou, ik ben, uh, ik ben super blij sowieso al met de samenwerking met, uh, met Engel. Ja. Maar wat een ontzettend fijne gast. Hij heeft me ook uh, op meerdere vlakken geholpen met, uh, met, met mijn project, met Jiffy. Mm -hmm. En uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, hij heeft mij bijvoorbeeld aangeraden van... Hé, hey, je zou ook een luistersessie kunnen doen. Mm -hmm. uh, en, uh, en zo geschiedde het. Afgelopen zondag heb ik uh, met Jiffy eigenlijk als een soort release party... Aha, dus... Heb ik een, uh, een, een luistersessie georganiseerd. Hmm. En daar heb ik, uh, heb ik dingen verteld over de plaat. En, en daar hebben we eigenlijk... De, of de EP hebben we daar geluisterd. Hmm. En, ja. uh, en nou, dat, dus... Uh, Had zo, hij eigenlijk uh, uh, daar nog ook wel wat aan te merken, Engel, of niet? Over, over de plaat? Ja. Nou, hij was... Uh, los van dat hij, uh, dat hij bij sommige dingen zegt... Nou, dat is niet helemaal mijn smaak. Maar... Hmm. Uh, hij heeft, ja, hem, maar... uh, hij heeft hem als een van de eerste heeft hij hem geluisterd. En hij was uh, best wel positief. Dus ja, ja. ja, ja uh, kijk, smaken verschillen natuurlijk. Uh, ik bedoel, ja. uh, hip-hop is uh, nederhop. Uh, wat hij doet, is totaal anders wat jij doet natuurlijk. Hè? Dus, uh, Absoluut. Het, het is een het, het is wereld van verschil. Maar ik heb wel gemerkt. Uh, Engel heeft iets met horen. Uh, jij hebt iets met horen. Uh, de polyframes uh, iets met horen. Uh, Westone uh, die heeft ook al uh, bij mij aan de deur uh, lopen kloppen. Uh, ja. Jo, ik heb ook al wat. Dus uh, het is een, toch een beetje een muzikaal uh, actief uh, stadje aan het uh, worden, weer uh, de laatste tijd. Absoluut, ja. En zelfs nog een beetje waar ik in speel: uh, 45 die is ook ja. uh, bezig. En ja, allemaal horen. Nou, het is sowieso al wel een aantal jaar dat ik uh, vind dat horen best wel veel. Uh, goede muziek afleveren. Ah, die Glock 45, uh, dat, vijf, dat uh, ga ik nog even checken in ieder geval, maar goed... Uh... Ja, nee, ja. maar uh, nee, in Hoorn, ja, er wordt heel veel gemaakt en, en uh, het is een hele creatieve omgeving en een, en een creatieve mindset en ja. we hebben veel uh, uh, podia, we kunnen veel, we hebben veel plekken waar dat kan. Ja. En, en uh, dat begint toch uh, wel wat te boren. Nou, los van dat we natuurlijk al uh, Tim Knol hebben en Johan komt ook uit Hoorn, ja, ja, je vergeet er eh, nog één, Joey Vriend, die komt ook oorspronkelijk ja. uit horen, maar die woont tegenwoordig in Gewaard. Maar goed, we, ja. we rekenen hem wel even ja. mee. Ja, Jacko Gartner komt ja. ook nog uit horen. Ja. Dus er dus, dus zijn best wel wat namen, maar, maar nu komt er toch wel weer een soort nieuwe generatielight met uh, toch wel goede, goede muziek. Ja, dat nou, vind ik wel. Ja, um, weer even naar jou terug. Want Jiffy, is, is dat, hoe is dat? is dat? Dat is van jou? Dat is helemaal ja, jij? Jiffy is, ja, klopt. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik ben heel lang onderdeel geweest van, uh, van Two Shakes of a mm -hmm. en En wat de status van dat beentje is, dat weet ik nu niet precies. Maar uh, daar, de, de, daar komen we nog wel uit. Maar ik, ik, was een, uh, uh, ik had liedjes geschreven uh, met het idee dat we dat met Two Shakes zouden opnemen. Mm -hmm. En, um, en een, uh, ja, door omstandigheden... Uh, een week van tevoren, toen uh, belde de drummer af. Die zei, ja, ik, ik wil het niet doen. Het voelt meer als iets wat van jou is. Mm -hmm. En los van, ja, die timing was niet fijn. Um, maar ergens had hij wel gelijk. Mm -hmm. uh, want het was ook eigenlijk meer mijn project. Yeah. En, uh, en, toen, uh, en toen heb ik, ja, toen heb ik gezocht, naar nou, wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Toen heb ik de andere jongens van Touchef gebeld. En uh, gezegd, hé hey, jongens, ben jullie het goed als ik een andere drummer vraag? En, um, dus dat heb ik gedaan. En, uh, dus ik heb uh, uh, ja, Jos van Tolri heeft In een week heeft hij alles ingestudeerd. Uh -huh. uh, we hebben één repetitie gehad, zijn we de studio in gegaan. En toen bedacht ik me: nou, wat als ik iedereen inhuur? Dus als ik ook de Johan uh, Kroese en uh, Maaike van Harskamp inhuur, die bij Two Shake speelden. Uh -huh. um, want dan heb ik helemaal de thuis in handen. Dus toen uh, ben ik met ze gaan overleggen en dat vonden ze eigenlijk wel een goed idee. Uh -huh. En zo doen is eigenlijk niet geheel bewust, maar wel op een heel mooi moment en op een hele fijne manier is mijn uh, solo project begonnen. Uh -huh. en, en heb ik echt uh, de keuzes kunnen maken. En nu ook lekker met, uh, nu die uit is, de stapjes die ik kan doen en die, die ik kan maken. En ik ben aan het schrijven alweer voor een volgende plaat. Dus het voelt lekker uh, dat ik dat nu uh, helemaal gewoon kan plannen. gewoon Helemaal zelf okay. kan doen. Ja. Um, staan er ook nog meer in de planning, uh, dan uh, alleen maar iets uitbrengen, uh, optredens, uh, dat soort uh, zaken? Uh, met Jiffy bedoel je? Ja. Uh, ja, ja, uh, ja. Ja, uh, ja uh, nou, uh, het, het eerstvolgende wat ik uh, ga doen, want ik, ik ga mij nu focussen op, uh, op de, de shows die ik ga doen met Polyframes en met Clock45 ja. en met Engel en Paul, ja. want daar uh, ga ik ook nog meespelen deze zomer. Ja. Ehm, um, ga ik. Uh, uh, eerst volgende is. Uh, ik ben dus aan het schrijven voor de volgende EP. Mm. En die wil ik eigenlijk na de zomer wil ik die gaan opnemen. Uh, met ongeveer dezelfde groep. Ja. Uh, ik wil wel naar een andere studio toe. Kijken of we onszelf een beetje kunnen uitdagen. En, en dan wil ik uh, die plaat, die EP uitbrengen. En dan wil ik die live show uh, op, uh, op de weg krijgen. Oké. Okay. Um, helemaal duidelijk. Uh, je had nog één single, uh, die had je al vooruit uh, gestuurd. En dat is uh, de single die wij nu gaan draaien. En dat is Modern Society. faded love of people about the love, was the, rough, was the faces as they mingle the crowd ravishing hope for the people around see all the crowd of people running around the shallow least helpful people ready to shout opinionated morons with no feet on the ground idiotic minded always having a crowd About the love was so the rough, was so commonly wild You see their faces as they mingle the crowd Ravishing hope for the people around A feel of love, a piece of I a common sense Just like the rest is dying inside of me Dying For them to allow was er Lassette, met haar nieuwe single Wait and See in the hoorde je Modern Society van uh, Jiffy. Gauw verder met uh, Miriam Moxco uh, van haar album Heimat, Fallen Bird. We went home, you said, back to the town, you said, where we belong, where our people are from. I crawled into her bed, white feathered binket, tingling feet, oh, I giggled lost in the street. The convenience store told me to be like a blue cloud Because you could see it is dangerous to speak Feeling something's wrong Is it something we have done op het uh, label van Revenge Records... het uh, nummer Killing Kind... van het album While I Was Asleep... van Lucas Botteau. Er zit trouwens ook nog een, een soort van zijn randje aan. Want um, hij heeft een aantal PR-foto's uh, laten maken. En één van die foto's, twee zelfs... die zijn uh, geschouwd hier op uh, de Noordboulevard vlakbij het circuit, bij dat uh, tankstation wat onbemand is, daar uh, heeft hij uh, foto's laten maken. En uh, toen ik dan uh, vroeg vorig jaar, dat nou, was vlak voor uh, de Grand Prix, want het was uh, de donderdag voor de Grand Prix, toen zei hij, lijkt mij zo'n bekende foto. En toen zei hij, ja, dat heb ik uh, inderdaad hier in Zandvoort opgenomen. Uh, hij had iets ook met het water, uh, deze Lucas Bateau. Want over die hebben we het. En uh, ja, het uh, album is inmiddels uit, While I Was Asleep. Zo hebben we het uh, nodige wel gehad. Uh, want ik zei even terloops dat we ook even die nieuwe single van Lacette uh, hebben uh, gedraaid. Dat is ook zo. Wait and See heette die single. Um, daarnet dus, een minuut of tien geleden. En die komt morgen uit. Dus morgen uh, is die uh, sowieso ook uh, op de streamingsdiensten zichtbaar. En dan zal je hem ook uh, kunnen krijgen, denk ik... Via andere kanalen, want je kunt er ook nog een, een audiootje uh, van hebben. Hebben, zou ik zeggen. Want uh, en tegenwoordig heeft Lacet een redelijk mooie deal uh, gesloten met Gentleman Recordings. En uh, de platenmaatschappij was mij zo uh, genegen om uh, de eer te gunnen om uh, dit nummer uh, te kunnen draaien. Dus bij deze dus uh, gedaan. Uh, volgende week uh, dan gaan wij uh, hier verder met Hanne, want uh, die uh, komt hier spelen. Uh, to de koort. Een week later hebben we dan, als het goed is, uh, Jasper Schalks in de studio. Dus uh, wat dat gaat helemaal goed. Terug naar afgelopen vrijdag. Daar waar de release show om uh, iemand op te roepen, Francis Alban Blake, oftewel Frans de Blaak. Het is niet gelukt, maar één mooi nummer staat erop. En dat is eigenlijk best mijn favoriete nummer van dat album, Passages. Maybe I've been lying. Volgende week spreken we elkaar verder. Dag lamps spare, spare some oil Terrible man can you teach